9 uur. Freddy van met het NOS Journaal. De menselijke resten die vandaag zijn gevonden op de rampplek in Oekraïne... worden vanaf morgen in gekoelde wagens naar Garkov gebracht. Vandaar worden ze zo snel mogelijk naar Eindhoven gevlogen en naar Hilversum gebracht. Ze worden met hetzelfde ceremonieel onthaald als de andere slachtoffers, heeft premier Rutte bekendgemaakt. Vandaag waren voor het eerst Nederlandse en Australische onderzoekers in het rampgebied. Ze hebben ongeveer vier uur gezocht naar resten van slachtoffers. Morgen willen ze terug naar de rampplek. In Hilversum is het tweede slachtoffer van de ramp geïdentificeerd. Het is iemand met de Nederlandse nationaliteit. Een team van meer dan 200 specialisten werkt in Hilversum aan de identificatie van de slachtoffers. Volgens premier Rutte kan het nog maanden duren voordat alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. De eerste IBAN-dag is goed verlopen, dat zegt de Nederlandse bank. Vanaf vandaag zijn de bekende rekeningnummers van banken... vervangen door het IBAN-nummer, een combinatie van 18 letters en cijfers. Volgens de Nederlandse bank waren er vrijwel geen problemen. De bank was vandaag enige tijd trending topic op Twitter. Dat is het onderwerp waarover op de berichtensite het meest wordt gesproken. Een fiat is na 115 jaar niet meer Italiaans. Vandaag keurden de aandeelhouders van de autofabriek de fusieplannen met Chrysler goed. Er komen vestigingen van het nieuwe bedrijf in de Verenigde Staten. Het hoofdkantoor komt in Groot-Brittannië. De fabrieken in Italië blijven gewoon draaien. In Nederland krijgt Fiat een juridische vestiging. Met de fusie met Chrysler hoopt Fiat de concurrentie met grote spelers op de automarkt... zoals General Motors, Volkswagen en Toyota te kunnen aangaan. Het weer. Vanavond mogelijk een bui, maar het blijft nog lang warm. Minima vannacht 16 graden. Morgen begint zonnig. Later stevige buien, soms met onweer en windstoten. En het wordt iets warmer dan vandaag. Zondag wat meer zon en bijna geen buien meer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zie het.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 Tot alweer de 1 augustus 2014. Zie het op jouw 7M Zaltvoort. Mijn naam is DJ J.K. En we trappen deze knallende zie het weer af met nieuwe muziek. Wat dacht je van deze Man Without A Clue? When I play this record. Of het label defect is het uitgekomen. Of nou ja, komt het eigenlijk nog uit. Maar ja, hier zie je het. Lopen we altijd een stapje sneller. En hebben we gewoon al hier live in de uitzending. Ja, wat kun je de komende twee uur verwachten? Nou... De nodige nieuwtjes zijn weer in de mailbox geploft. En ik zag een feestje epic binnenkomen. Ik zag Mysteryland dat het uitverkocht is. Ja, echt. Het is compleet uitverkocht. Helaas. En ja, ik zie ook nog meer leuke feestjes op het strand. Het weer zit tot dusver de van deze zomer ontzettend mee. Lekker een graadje of 25. Ja, toch helemaal prima. En ja, dan dat tweede uur. Is hier of is hier niet? Nou, ik zal jullie wel vast verklappen... Er gaat weer een daverende set hier plaatsvinden. De one and only DJ Dion Sydney Gaat weer helemaal los. Hij heeft een platentas meegenomen vol met nieuwe nummers. En ja, hij gaat ze gewoon hier live in de studio mixen. Mocht je dat willen zien, dat kan natuurlijk altijd. Op onze livestream stream Daar staat gewoon de link. En die klik je gewoon eventjes lekker aan. En dan kun je even meegenieten hier zo in de studio. Hé, hey, en waar we... Waar ik je ook van mee wil laten genieten. Dat is de plaats van Oliver Heldens. Kekko! Ja, dat is een plaats. Oeh, dat is, dat is gewoon lekker joh. Hij is nog niet uit. Maar daarom is hij des te leuker. Oliver Heldens. Kekko! Koala! Whatever!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 Wat blijft die lekker, lekker zomers de plaat van Klanka met netwerk en daarvoor. Ja, ik zei natuurlijk kekko, maar het was een koala. Ja, en uh, mochten jullie iemand op de achtergrond horen uh, lachen? Ja, dat is de one and only DJ, Dion Cindy. Goedenavond, Dennis. Pak, pak er een microfoon bij. Goedenavond, Jeroen. Goedenavond, hé. Hey. Hey, heb je het al meegekregen? Wat een reacties op jouw uh, bootleg remix, hoe, hoe mogen we het noemen? Van Summer. Van Summer, ja. Oh, ik, ja. Ik, ja, ik pak eventjes de mailmap hier erbij. Ja, ik zie een mailtje van Marlies. Marlies zegt: Ga je vanavond weer een keer draaien? Ja, misschien wel. Waarom nou, niet? Daar is gelijk de vraag van Marlies bij ja. Ik Waarom zie uh, van Johan zie ik ook. Kun je hem nog een keer draaien? Ja, dat is een mailtje van vorige week natuurlijk uh, die erbij ja, kwam. Dat nou ja. Niet. We gaan hem deze week zeker nog een keertje voorbij laten komen. Ik... Gewoon omdat het kan. Ja. En ik heb hier een mails van Peter. En Peter zegt: wat een stamper. Toppie gedaan, jongens. Nou, uh, complimenten, Dennis. Uh, ja. ste steek die veer ergens waar ik het niet wil zien. Hé, <lacht> hey, maar uh, om even terug te komen op het nieuws, uh, natuurlijk. Heb jij David Ketta gezien? Ja, maar volgens mij is het of was dat strakker de drugs, of hij was gewoon echt met zijn hoofd ergens anders. Ja, van de, van de verruimende middelen zeker. Ja, Ongelooflijk. Heb je het gezien, dit filmpje? Ik heb het filmpje gezien. Ik, ik vraag me af, wie heeft het niet gezien? Voor de mensen die het niet hebben gezien. Er is een filmpje van Tomorrowland, was het, hè? Ja, het Twee, staat... tweede weekend van de Tomorrowland. Ja, daar staan tegenwoordig uh, ja, iedereen die zet zijn sets met camera, vol in face natuurlijk op de internet. En ja, daar zien we David het draaien. Nou, ogen als pingpongballen. Ja, uh, nah, helemaal strak. Als je het een keertje wil zien... David Ketta, Tomorrowland. Je ziet het filmpje en dan zeg je van... Oké, okay, wat gebeurt Wat hier? een gezelligheid hier allemaal achter de hij, deks. Hij heeft er zin in. Hij had het in ieder geval naar zijn zin. Ben je misschien bij Tomorrowland zelf geweest? Heb je het gezien? Heeft hij een daverende set gedraaid? Heeft hij heel erg slecht gedraaid? Deel het gewoon met ons hier in de studio. See it at cfmsandvoort.nl oh, Wij horen het graag. Wij horen het altijd graag, tuurlijk. Heb je over nieuwtjes gesproken... Epic in Amsterdam? Oh. Ja. Epic staat voor een fantastische, eclectische mix van muziek to op toplocaties. Ik, ik dacht even dat je de Epic bar in Zandvoort had Pardon? Hé, hey, zo, zo kan hij wel weer. Maar om terug te gaan. Ze staan in toplocaties als Beach Club vroeger, Escape Venue en de VIP Room... ...dat door de beste DJ's en artiesten gereserveerd wordt... Ja, ik, ik noem mijn naam als Delik oftewel Snoop Dogg Chucky, Tiga, Bow Wow. Ken je Bow Wow nog, Dennis? Ja, ja, ja zeker de kleine, rappende jochie. Ja, Charlie Beck. Lil Cisco, wow. bekend van zijn tongsong. etc. ze hebben allemaal tijdens Epic opgetreden of een set gedraaid. Maar ook landelijke toppers als Yellow Yellowclaw, Atje, Dina. Ah, <laughs> Sorry. Ons <laughs> Jay en Irwan, ze zijn regelmatig gezien, gast, artiesten-dj's. Het is dus verwacht sexy R&B, rauwe hiphop... ...tot opzwevende letten of Afro House... ...tot deep house tunes. Ja, een complete en verfrissende clubavond... ...voor iedereen die een kwalitatief en hoogstaans leuk avondje uit wil. Dus zondag 3 augustus in de Escape Venue in Amsterdam... ...ja, die vind je natuurlijk aan het Rembrandtplein nummer 11. Ja, om 11 uur begint het... ...en het gaat tot 4 uur in de ochtend door. In de pre sale zijn de kaarten een tientje. En ja... 18 jaar, dat is toch wel de minimale leeftijd. En wordt ook gewoon naar je idee gevraagd. Dus neem hem mee. En dan die line-up. Gio, Mr. Wonder, Frank... Kimberly Ramirez, Wayland Pereira, Enzo J. En ja, wil je kaarten kopen al in de voorverkoop? Doe dat dan via de site van Ticketscript. Tot zover dit nieuwtje. En ja, als we het over nieuwtjes hebben... wat hebben we dan nog meer klaarstaan vanavond? Nou... Wat dacht je van deze lekkere plek van Ray Charles? Hit the road, Jack. In zo'n fijne mashup... Voorzitter, op op is is de en zomer zomerhits. The so sun Bij jou zie je het op CFM Zandvoort. Dit was de nieuwe Dirty Stout, Unbreakable. En ik krijg hier al reacties binnen als Braveheart, Teamsong uh, 3D-versie. Ja, het kan allemaal natuurlijk. Maar ik denk dat hij zomaar uh, zeker op Mysteryland uh, voorbij gaat komen. En ja, grote kans uh, dat jij erbij bent. Want ja, met 21 podia en een lijn van headliners, internationale kunstenaars, veelbelovend talent. Zijn jij er ook, Dennis? Ja, oké. Okay. Veel, veel talent en spirituele ontdekkingsreizigers heeft Miseryland ook weer dit jaar alle kaarten verkocht. Het langslopende elektronische muziekfestival ter wereld vindt op zaterdag 23 augustus plaats in de Haarlemmermeer. Mystery Land trekt dit jaar bezoekers uit 56 landen. Ja, iedereen die van elektronische muziek, cultuur en kunst houdt zijn of haar hard ophalen tijdens Mysteryland. Ja, ik noem even een paar namen. Onder meer Hartwell, Martin Carricks, Chris Liebing... ...Loco Ties, Bass Modulators, Travassie. Ja, deze betreden een van de 21 podia. Ja, zo ongeveer elke muziekstijl wordt vertegenwoordigd. Van EDM tot obscure wereldmuziek. Van Trap tot tropische ex, En van beukende techno tot melodieuze house. Ja, daarnaast is er ook een volop ruimte voor lokaal talent... Maar er is meer dan muziek, want het festival richt zich steeds meer op een breed scala van kunstvormen... waarbij internationale kunstenaars worden aangetrokken door middel van interactieve installaties. Betoverende lichtkunst, spirituele sessies. Dat is wat voor jou, Dennis, spirituele sessies. Ja, kun je helemaal losgaan met je kaarsen. <lacht> Absurde performances, nou dat past ook in jouw straatje. Hedendaagse literatuur... En een kunstroute van stiekeme en stiekeme verdwaalpaardjes. Ja, met dit wil Mysteryland haar bezoekers uitdagen om op avontuur te gaan. Het ontdekken van het onbekende staat hierbij voorop. Ja, Mysteryland vindt het belangrijk dat haar feestende bezoekers goed te eten en te drinken krijgen. Daarom is er op het festival een ruim aanbod van biologisch, lokaal en trade, vegetarisch, veganisch, gluten- en lactosevrij voedsel... Natuurlijk ja, kan de festivalganger ook gewoon een patatje of een lekker porstie kibbeling halen... of het sterrenniveau eten in een echt restaurant. Ja, Over Mysteryland uh, is begonnen in 1993 en is daarmee het langslopende dancefestival ter wereld. Het festival dat zich focust op cultuur, kunst, talent, creativiteit en duurzaamheid... brengt bezoekers naar inspirerende en verrassende werelden waar alles mogelijk is. In 2011 vond de eerste internationale editie van Mysteryland plaats in Chili... In mei 2014 organiseerde Mysteryland haar eerste editie in de US of A. En op het legendarische Battlewoods terrein was dit waar ooit Woodstock uh, plaatsvond. Ja, Mysteryland behoort tot de duurstaanse festivals ter wereld... en is een concept van ID&T. Ja, tot zover een nieuwtje en ga je erheen. Nou, dan heb je al je kaarten gescoord. Helemaal goed, helemaal gezellig. En wat ook gezellig is... dat is deze plaats van Artful en Ridney... samen met Terry Walker... Is dit Missing You in de 2014 Remix? Ja, ben je er al een beetje klaar voor? Nou, wij wel. Zometeen naar die klok van 10. The one and only DJ Dion Sydney, een uur lang. Hier in de mix op de 106.9, 104.5. Of misschien luister je wel mee via het internet www.cfmstandvoort. Ja, ik mis jou ook hoor. Terry Walker en Artful en Ridney. Remember when you used to hold my hand You didn't care anybody saw Just you and me We were just so in love But now we're strangers And now I'm missing you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 At the bus stop, brings yin and yang together. And face to face, the good and bad, and battle hell for leather. The effervescent wonder that is the mystery of life's quiz. The answer is 77, but I, I don't know what the question is. Stop. Bring yin and yang together and Face to face, the good and bad Battle hell for leather The frothy connotations that make The mystery of life's quiz The answer's 77 But I, I don't know what the question is zie het. zie hem in de house. En daarvoor natuurlijk de kot Adrenaline met die Answer 77. Oftewel het foute broertje van Scooter. Al dus Dennis. Ja, dan gaan we door met het leukste feestje on de beach. Al dus. Elecance Luxury. Want op zondag 10 augustus strijkt Elekans neer in haar zomerse thuisbasis Beach Club Vroeger. Waarmee het Bloemendaalse Strand opnieuw rijkelijk belegd wordt met al haar luxueuze nightlife ingrediënten. Hierbij zetten steltlopers de climax alvast torenhoog in. Verleiden de danseressen jouw ritmegevoel. Laten de percussie en de vocalist klanken jou op zomerse woorden wanen... en maakt de line-up jouw elegante beleving compleet... met de temperatuur reizende Ja, om dan nog maar te zwijgen over de spectaculaire lasershows... vallende confetti en alle overige verrassingen. Waarbij Olega elegantheid het in deze zomermaand opnieuw groots aanpakt... Ja, dan de tip van de nachtelijke strandcultuur met een sparkling wine in je hand. Geniet onbeschaamd van gevarieerde deep house, rauwe sets en laat je de adem benemen in een locatie dat niet zomaar herhaaldelijk is. Daar wordt voor populairste is binnen te slepen. Met ruimte voor maar liefst 5000 luxe fans en de mogelijkheid om jou in een volledig overdekt en verwarme stage te onthalen legt elegans de lat van deze zomer extra hoog. Tickets zijn in de voorverkoop voor 17,5 euro te verkrijgen via www.eleganceluxury.com. Voor de vroege beslissers zijn er maar liefst 500 early-birth tickets beschikbaar gesteld voor 10 euro. En ja, vrouwen worden tijdens Elegance extra in de watten gelegd en mogen voor 20 euro samen met één vriendin naar binnen. Ja, hiervan zijn er 250 stuks beschikbaar, dus ja, tel uit je winst 500 dames sowieso binnen. De Luxury Nightlife Optimaal beleven kan natuurlijk ook in je voor slechts 29,5 euro de VIP in een geheel Amerikaanse verzorgde service-style. stelt acht exclusieve VIP-tafels ter beschikking. En jij ja, vraagt hierover meer informatie op via www of vip at Kaartjes koop je natuurlijk via de site van Ticketscript. Nou ja, als je die nog niet weet dan heb je onder een steen gelegen. En Dennis, ik zie hier namen staan eh... Uh... Dat zeg jij ook wel wat. Ik zie hier de naam uh, DJ Jean staan. Oh, onze Jan met de pet. Jan met de pet? Nou ja, jij hebt zondag nog met hem gedraaid. Nee, hij kwam niet opdagen. Hij, stond, hij zat vast in Emmen. Dat hij vast in Emmen? Ja. In de maar file. Hij, waarschijn, van wat ik gehoord heb, is niet zeker. Maar wat ik gehoord heb, staat hij nu zondag. Uh, deze zondag? zondag. Oké, okay, nou dan sta je gezellig met hem uh, te knallen. Ja. Nou, hij staat hier deze avond dan ook. Ja. Heb hij zijn bospet op? Doe ik mijn bosshirt aan. Hoppa. Ja. En uh, De is second de, floor. En de MC uh, de, die heeft uh, Jos Verstappen shirt aan. Ja, precies. Ja, de boss. Ja, de keihard. Hé, hey, en ik zie je namen als Roog, Steven Quarry, Brothers in the Boot, Dustin Lengy, Steph Jaspers, Blackshade, Samsa en Jenna. En we hebben Aeson Saks en heb ik ook meegedraaid. Doe maar, doe maar. Zijn, uh, Het doet allemaal maar. Een kleine blonde griet. Nou, helemaal leuk, toch? Uh, ja, daar daar houden we van. Houd, doet graag uh, duckfaces. Helemaal goed. Dat doe <laughs> ja, jij toch ook altijd tijdens... Dat moet thuis helemaal goed komen. Dat doe jij toch ook altijd tijdens <tus> jouw set? Tuurlijk. Voor de mensen die mee willen kijken... Uh, www.sieven.sandvoors. Ik ga het even voor de camera. Stel ja, kijken. Ja, linkercamera. Nou, die, die is leuk, hoor. <tus> yeah. daar, daar mag je zelf morgen mee uh, de gracht op. <tus> <tus> hey, wat we ook leuk vinden, dat is uh, de nieuwe plaats... Crafty Call met Aneo. Dit is See It... En je houdt hem gewoon lekker hier natuurlijk. Hou hem vast. Hou hem vast, ja, dat, dat altijd. Moet hij het wel natuurlijk doen, hè? Hey, Kijk, je dat je lijkt je er je beter je op. Ik heb niet goed schuif, schuif gewoon dicht. Ik kom, houden. Ik hoop dat jij het zo meteen uh, die schuif over zit hoor. Ja. Zometeen naar Tine. Hier zit niet in de mix. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. Op ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Zing. meer. Zing. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.